Afghaanse president Karzai eiste daarop... dat de betrokken mariniers zouden worden gestraft. Het weer, enkele buien met vooral in de kust kans op onweer. Overdag is er een afwisseling van wolkenvelden, zon en buien. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Laatste uur alweer van Dit is de nacht. Van vijf tot zes kunt u nog luisteren naar dit programma met uh, veel muziek. En ik zei het net al voor het journaal. Uh, ik beloofde het eigenlijk al een minuut of tien geleden. Maar toen was ze even kwijt. Maar nu is ze weer gevonden. Edda James, de beroemde zangeres. Helaas overleden dit jaar. Maar ze schreef een prachtig nummer. Something's got a hold on me. En daar gaan we nu naar luisteren. Sometimes I get a good feeling, yeah. yeah, yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah, yeah. I just want to tell you right now that I uh, Het is de nacht. Het rennen ze What a day van Josephine en daarvoor Quincy Jones met Stuff Like Dead. Zometeen, en dat is over uh, ongeveer 20 minuutjes, dan hebben we de rubriek Focus op de Wereld. Praat ik met iemand uit Albanië en daarna met iemand uit Mexico. Mexico. En uh, dat uh, wordt zeker interessant. Vooral ben ik erg benieuwd naar uh, mijn ex-collega, ik zei het net al, Stefan van Dijk. Die is uh, drie weken geleden verhuisd. En is nog een jonge gast, jaren 25, naar Kosovo. Ja, waarom doet iemand dat nou? nou? Mocht je dat ook afvragen, daar krijg je over ongeveer een minuut of twintig antwoord op. Maar tot die tijd gaan we even luisteren nog naar mooie muziek. En uh, dat doen we nu naar muziek van De Dijk. En dan met een van de nieuwste nummers uit 2012. De Blues verlaat je nooit.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 Maar de bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. De bloes verlaat jou nooit. Andy Crawford, een van de vele zangeressen die in de kerk begon. en daarna het, het commerciële circuit inging. Zo, zo gaat dat vaak. Kerk heeft toch een hoop goede zangers en zangeressen voortgebracht. En daarvoor luisteren u naar New World Sun. met het nummer Today. En uh, straks, na de uh, volgende muziek, en dat zijn er nog een stuk of twee. gaan we luisteren naar de rubriek Focus op de wereld. en dan in specifiek naar de twee Focus gasten die we vandaag interviewen: eentje uit Albanië en eentje uit Mexico. En uh, daarin hoort u uh, onder andere hoe een 25-jarige jongen besluit om uh, zijn leven in Nederland op te geven... zijn baan uh, weg te gooien en naar Kosovo te verhuizen om een, een of andere reden. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, waarom hij dat doet en uh, u gaat het straks van hem zelf horen. In, uh, in Kosovo is hij nu en daarna dus ook nog iemand uit uh, Mexico. Dat zometeen en nu gaan we luisteren naar Butterfly Kisses.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 You deserve a hug every morning And butterfly kisses at night Thank you. It's just about time, does my wedding gown look pretty, daddy, daddy don't cry, oh with all that I've done wrong, I must have done something right, to deserve her love every morning, and butterflies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 I'm asking now answering Dit is Barry met Second Best. Dit is een dame afkomstig uit Curaçao... maar ze heeft ook in Europa gestudeerd van alles nog... en ze bracht in 2011. Dat is vorig jaar haar eerste EP uit. En die wordt behoorlijk opgepikt. En wij hier bij Radio 1 worden er ook best wel vrolijk van, moet ik zeggen. En dat is dan ook een goede inleiding voor de vrolijke... maar toch ook zeer inhoudelijke rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland... De stem zei het al, Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En uh, de eerste die we vandaag spreken, dat is Stefan van Dijk. Ik zei net 25, maar hij is al 28. Stefan uit Kosovo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. En er, erg vrolijk trouwens. <sieft> jij, jij bent ook erg vrolijk. Da Absoluut, ja. Dankzij Chris Berry, hoe was je het al? Nou, het was inderdaad een uh, nodig liedje die ik zo door spreekt te horen. Maar ik was op zich ook al uh, uh, zelfs om half zes uh, in de nacht. ja. Kijk, want het is in Kosovo gewoon dezelfde tijd als hier? Of? Ja, ja. Okay. even veel te vroeg. Even veel te vroeg, precies. Hey uh, Stefan, jij moet even uitleggen, want uh, voor de luisteraars, wij waren tot uh, drie weken terug gewoon uh, collega's bij de EO. Jij uh, okay. runde daar uh, een beetje de, de jongere website uh, met alle columns en blogs, eo.nl slash neo. Maar uh, op een gegeven moment dacht jij, ik ga er van tussen. Ja, ja. Die gedachte was er iets eerder in, uh, in me opgekomen, het klopt. Ja, het is al uh, een jaar of twee geleden dat ik uh, heb besloten om, uh, om de Kosta te spreken, samen met mijn vrouw overigens. En uh, uh, ja, waarom? Het is Kosta uh, voor mij echt een uh, gekke hand uh, om te zijn. Ik uh, kwam er in 2004 voor het eerst het is hier uh, op zich ja, wel een, een, een, een zeer interessante cultuur, een beetje een mix tussen uh, Arabisch en Oost-Europees. En uh, ja, ik ben hier graag en er is een hoop voldoende opbouw, dus het is een vatregel 1 van CS2. Ja, maar wacht even hoor. Jij zegt, je kwam er in 2004 voor het eerst, zei je? Ja. En, en het is een land met een van de slechtste economieën. Het is eigenlijk een, nou, een soort ontwikkelingsland. Je leeft in Nederland, je hebt daar een prima baan, je hebt een, een vrouw. Ja. Wat is, dan, wat is er zo aantrekkelijk aan Kosovo? Ja, het is denk ik toch een beetje van... Uh, nou, het klopt, in Nederland gaat het erg goed. En uh, nou, de laatste tijd ietsje minder, maar over het algemeen... Als je het internationaal gezien ziet, uh, ziet het is het toch een van de beste landen ter wereld om in te leven. Uh, nou, het kost wel niet zo heel beroerder om in te leven, maar dat klopt. Het is uh, het jongste land van Europa qua leeftijd, maar ook uh, ja, het is, uh, officie ja, officieus via nu, nu een eigen land. En de economie uh, staat langzaam op, maar het is hier niet geweldig. Ja, ehm... Um... Uh, kijk je bent jong en je wilt wat en uh, wij hebben hier de mogelijkheid in Nederland in ieder geval om uh, te hebben gestudeerd en uh, werkervaring op te doen, et cetera en ik kan hier een aantal van die kwaliteiten inzetten om, uh, om kosten te te verbeteren. En het is natuurlijk enorm uh, een lekker en luxe vaak in Nederland. Maar het is hier in Kosovo wel net iets spannender en heel toevallig is hier ook nog, uh, nog een beetje lekker weer. En uh, er gebeurt hier geen nog wel eens wat. Het is een prettige cultuur om in te leven. Dus ik denk ja, ik kan die sprong wel wagen. En in, in het allereerste geval ga ik uh, ga ik uh, uh, weer terug. Uh, maar, maar bij top die tijd ga ik het avontuur gewoon aan. Precies, maar had het dan zeg maar net zo goed ook uh, Albanië of Roemenië of, uh, of of een ander land daar in de buurt kunnen zijn? Uh, of is het ja, gewoon? goede vraag. Nou, kijk, het lekker is... Oh, kijk, nou ja, ik, ik ben eigenlijk meer of meer toevallig, uh, maar wat het toeval ben ik in 2004 gekomen. Ik ben er eigenlijk elk jaar geweest. Uh, ik mix een beetje in combinatie met uh, werken voor een hulporganisatie. Uh, kijk, ja, dan uh, uh, als ik in een totaal ander land terecht was gekomen, had het misschien ook wel wat geweest, maar uh, ja, ik denk wel dat ik uh, uh, dat, dat de cultuur mij hier in het bijzonder iets meer ligt, omdat uh, hier, hier heeft tot maat de rijks 500 jaar huis gehouden, dus het is een beetje de de Arabische cultuur. En, uh, en het is natuurlijk dus een beetje Oost-Europa. En dat is wel een erg mooie mix. Die je bijvoorbeeld als je iets noordelijker gaat. al uh, hier, uh, op, op, op de Balkan al iets minder hebt. Ja. Uh, zover ik het, uh, ik het weet. En uh, ik denk dat het mij wel heel erg ligt. Want ik, want ik hou wel een beetje van het sprookjesachtig Arabische. Ja. En, uh, dus het is misschien wat dat betreft precies uh, een, een perfect landje om een aantal jaren te sluiten. Te en hou je ook als het toch over Arabische cultuur gaat. Van die, uh, van die Arabische Balkan muziek? Absoluut, ja. Swingen ja, ja, absoluut. met de heupjes. Ja, nee, dat vind ik... Sorry. Swingen met de heupjes, een beetje buikdansen. Ja, ik, ik, ik vind dat inderdaad wel, wel geweldig. Het is een fout ook wel eens. Uh, ik weet niet of je wel eens mijn kantoor bij de EO uh, vroeger bent langgelopen uh, als het niet wat anders zat, maar dan had ik nog wel eens Arabische cultuur of Arabische muziek aan. <laughs> Echt, en dat he? vind ik wel lekker. En vooral hier zo op feestjes en bruiloften, dan gaat het urenlang uh, spoelhard door. Ja. ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat wel erg lekker. Oké. Okay. Hey, ik zat een beetje. Het ik moest... is heel fout, ik zeg het doen, maar. Uh... Ja, nee, ja, nee als, als je er maar van geniet. Ik vind het ook best lekker op zijn ja. tijd. Ik, ik, ik zat een beetje research te doen naar Kosovo. En een van de eerste dingen die ik las ja. is dat uh, ik ben zelf wel eens in Albanië geweest. Daarom, ik haalde in de aankondiging haal ik het ook ja. een beetje door elkaar. Maar is ook niet zo gek, want ik las dat 92% van de, van de mensen in Kosovo eigenlijk Albanese is. Ja, correct. Jan. Waarom ja. schuiven ze dat niet gewoon bij Albanië? <laughs> Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik denk ook hier wel eens. Dus. Ja, uh, nou ja, dat is een, een heel lang verhaal natuurlijk, maar al honderden jaren uh, lezen er eigenlijk uh, Albanezen. Uh, uh, vroeger gewoon uh, als, als een soort, soort bergvolk, uh, honderden jaren geleden. En nou uh, ja, door allerlei dingen in de geschiedenis uh, is ze uh, uiteindelijk een beetje een volk en later een land geworden. Uh, ja, dat is een goede vraag, want het, uh, Kosovo en Albanië zijn erg dik met elkaar. Ja. En uh, Albanië is toch een beetje de grote broer. Het, uh, um, het schijnt zo te zijn, ergens vaag weet ik nog, dat er een aantal jaren geleden een soort van pol was. onder de bevolking van Kosovo, van joh, willen jullie bij, bij Albanië horen en Volgens mij was het maar een kwart voor van de bevolking. Okay. En, uh, uh, dus vol, volgens mij is het niet echt een grote wens. Maar het is wel een beetje een, een, een romantisch beeld. En als ik het goed heb, zijn ze ook na de Tweede Wereldoorlog over een jaar... Samen geweest. Hmm. En stel, het zou zeg maar, ik bedoel, er zijn volken die moeilijker te met ze zijn, want ja, het is qua, qua cultuur en taal en etnische achtergrond exact of bijna exact hetzelfde. Want iedereen het niet spreekt nogal Albanees? Meer dan Nederland en Vlaanderen. Dus ja. wat dat betreft zou het niet heel gek zijn. Ja, precies. Want ieder, ieder, iedereen in Kosovo spreekt gewoon Albanees. Absoluut, ja. Oké, okay, dus het is en inderdaad ik, een beetje Nederland-België. Ja. Uh, sorry? Het is inderdaad een beetje Nederland-Vlaanderen-Nederland-België-achtig. Ja. Ja, ja. En, en misschien zelfs nog niet meer. In ieder geval qua, uh, uh, qua verbondenheid. Ja. Is, is dat ook met grapjes dan? Dat uh, dan uh, Albanezen grapjes maken over uh, mensen uit Kosovo. Dat die dommer zijn en zo? Nou, uh, volgens mij wel. Alleen uh, mijn Albanese is nog niet goed genoeg. Maar dat is wel een jaar nog. Een keer, dat gaat natuurlijk wel om die grapjes uh, te horen. <laughs> maar okay. ik kan het bij heel goed voorstellen, ja. ja. <laughs> dat, dat lijkt me ook een ding inderdaad. Want je bent dan geëmigreerd echt. Heb je niet van tevoren een flinke cursus uh, Albanese gevolgd? Nou, Ik ben al wel, want ik wist het al een jaar of twee dat ik hierheen ging, uh, al in Nederland wel begonnen. En ik had een conservaarse uh, vriendin in Nederland die mij af en toe ook wat, wat leerde. En we hadden een uh, ingewikkeld Engels-Albanees uh, boek. En uh, absoluut, en hier krijgen we nu, uh, sinds een tijdje krijgen we twee keer in de week ook uh, les uh, in, in Albanees. En ja... Kijk, het is heel cliché, maar bakken, bij de bakker en de kruidenier, die hier ook echt letterlijk om de hoek zitten, want zo gaat het in dit soort landjes. Yeah. Um, dan probeer ik toch eigenlijk uh, uh, uh, al het Engels te vermijden. Yeah. En dan, dan leer je toch, toch snel, maar het, uh, het grammatica is super ingewikkeld. En uh, uh, voor, voor Nederland in ieder geval, in ieder geval voor, voor mij wat ingewikkelder dan. Uh, ...maatgaat van andere landen. Dus het, dus het duurt nog wel even een tijdje voordat je het echt goed spreekt. Yeah. Maar om mensen in ieder geval wat te kunnen begrijpen, en dat, dat vind ik toch wel belangrijk. Dat, dat, dat ik de cultuur en de mensen echt goed ga uh, leren kennen in een paar jaar, is het toch wel erg belangrijk om, uh, om de taal te kunnen. En als je jong bent dan, of uh, de jong, dan is dat iets makkelijker dan wanneer je hier uh, op je feite staat ofzo. of zo. Dus uh, ja. Um, ja, ik ben er zeker mee bezig, hè. Kijk, en, en je, je gaat dan daar, je gaat de taal leren, je gaat jezelf onderdeel maken van die cultuur, maar ga, wat ga ja. je eigenlijk precies doen in Kosovo? Ben je daar gewoon heen goeie. gaan Ja? Ja, goede vraag. Uh, helemaal terechte vraag. Ja, Ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik heb zelf een juristiek en wasse uh, achtergrond en uh, dat is wat ik hier zoveel mogelijk probeer in te zetten. Uh, nou, ik heb zelf al met, met mevrouw stichting Volle Kosovo en, uh, uh, en wat wij uh, doen is hier ondersteunen van, uh, nou, van de ontwikkeling van Kosovo omdat het een jaar of vier nu uh, uh, officieel een land is. En uh, uh, wat wij uh, ik probeer mij een aantal dagen per week in te zetten hier voor een andere uh, hulporganisatie ten andere geweldig projecten en... Um... Ja, en de, de, uh, die projecten zijn zo mooi dat, dat ik ze wel heel graag wil uh, communiceren naar de buitenwereld toe. En dat is ook wel handig voor de mensen die hier achter wat geld voor geven, zodat ze weten wat er, wat er met hun geld gebeurt. Want transparantie in de ontwikkelingssamenwerking is tegenwoordig uh, erg belangrijk en terecht. Zeker. En, uh, en ik probeer ook, uh, en dat even uh, later ook een, een dag per week te besteden hieraan uh, uh, om uh, betrokken te raken bij andere journalistieke organisaties om te kijken wat ik hier kan betekenen. Ja. Want het is hier Journalistiek is hier uh, natuurlijk ook uh, een, een belangrijk ding. Maar het, het, het is allemaal, het heeft altijd veel, veel met communisme geleefd en uh, onderdrukking en dergelijke. Dus vrije pers is hier, uh, zit niet helemaal tuss tussen de oren. En ik hoop ook daar wat, uh, wat, wat aan bij te dragen op den duur. Okay. En uh, uh, dat is even samengevat zeg maar wat ik. Uh, wat we hier aan doen. Ja, precies. Maar dat, dat journalistenwerk dat, dat staat nog dan zeg maar, eh, dat in de in de beginfase. Dus is het dan nu zeg maar, dat je gewoon je boterham, die krijg je gewoon door, door steun van vrienden en, en kennissen? Ja. Ja, ja dat, dat zeg je heel goed. We hebben gewoon uh, jarenlang hiervoor gespaard. Dat is een, uh, een hele belangrijke inkomstenbron. Ja. Uh, daarnaast uh, zijn er wat vrienden in Nederland die zeggen: van, Nou, dat vinden we eigenlijk wel te gek wat je doet. Wij, kunnen wij jou helpen? Nou, daar zeggen ze natuurlijk geen nee tegen. Um, en er zijn nog, nog, nog wat manieren waar het, waardoor het geld binnenkomt. Op een duur probeer je hier wat meer uh, inkomsten te krijgen en af en toe een juridische opdracht in Nederland te doen. Ja. Of, of iets met communicatie in ieder geval. Ja. Uh, maar kijk, hier is het. De werkloosheid in het gebied waar ik zit, echt extreem hoog. Dat, dat zit ver boven de, boven de 50%. Daarmee heb je meteen een uh, belangrijk probleem te pakken in het land. Ja. Uh, dus zeg maar, een van die weinige baantjes die hier is, die wil ik niet graag afpakken. Nee. Maar ik wil, wil op den duur, zeg maar wel op lange termijn ergens wel een baan uh, uh, krijgen. Bijvoorbeeld in de hoofdstad die echt te maken heeft met. Uh, met, met promotie en communicatie. Ja. Maar dan wat dan liefst een plek waar ze juist graag een buitenlander verzoeken, zodat je niet een, een, een, een jonge conservator voor de voeten loopt. Ja. Die, die wil ik juist zeg maar, de mogelijkheid bieden om hier zich geweldig te ontwikkelen. Ja. Of correspondent. En, uh, en hem of haar juist te helpen. Je kunt een correspondent zijn, natuurlijk, voor Nederlandse media. Ja, ja. Ja, helaas gebeurt het hier, nou ja, en gelukkig maar eigenlijk net, net iets te weinig, maar ja. uh, ze kunnen altijd begleuren Precies, nou mochten mensen dit horen. <laughs> hey, als als, als er nou luisteraars zijn, Kosovo, man, man, ik zoek nog een vakantiebestemming voor dit jaar. Is, is dat ook een, ik bedoel, Kro, Kroatië bijvoorbeeld, dat ja. ook niet heel ver uit de buurt ligt, dat is echt wel een vakantieland. Kun je ook op vakantie ja. naar Kosovo, is dat leuk? Nou ja, absoluut. Van daarin wat dus de grote broer is en wat er, wat er aan vast zit. Zeker van de hier waar ik zit, is dus het echt in dik een dikke half uur zit je over de grens. Ja. Dat is door Lonely Planet in 2011 uitgeroepen tot meest verrassende vakantiebestemming van 2011. Maar dat is niet uh, nou, Dat is natuurlijk een, een, een, een, een, een, ja, een, een leuke boost. Kijk, Kosovo, ja, ik zit er graag. Het is nu heel toevallig en ik moet zeggen dat was het afgelopen nacht, maar het is nu 21 graden. Ja. Uh, de zomer zijn hier uh, wat, wat intenser en langer. En het is hier nog gewoon heel goedkoop. Dus voor, uh, je kunt met z'n tweeën uit eten prima voor een euro of tien. En heb je lekker eten en, uh, uh, uh, uh, en een uh, zeer vriendelijke bediening. En uh, ja, het is uh, lekker weer, lekker eten, goedkoop uh, en en en vrijheid zijn natuurlijk hele belangrijke ingrediënten. Ja. En omdat het hier allemaal zo klein is, rijd je zo naar uh, Albanië toe, uh, waar je een prachtige kusten hebt. En je zit hier bij, bij Montenegro en je kunt ook wel makkelijk servië en Kroatië in. Dus uh, wat mij betreft zou ik zeggen, uh, kom vooral, maar je moet wel een beetje van avontuur houden. Want als je echt graag met de camping staat, dan ook in Frankrijk, dan zou ik zeggen... Uh, probeert dan Albanië. Ja. Maar uh, in Kosovo gebeurt er nog eens wat, laten we zeggen. Dus uh, uh, uh, ik, uh, ik raad het uh, heel veel mensen aan, ja. Precies. En die gasvrijheid die je net noemt, is, is dat, uh, is dat ja. zo anders dan in Nederland? Ja, het is wel, uh, het, dat is wel erg grappig. Kijk, dat, dat hoor je natuurlijk vaak hè, van, van mensen buiten, van joh, het is hier zo gasvrij en dat, dat, dat is hier ook. Maar het, het is hier... <laughs> Prachtig, want uh, vaak als je aan het werk bent. en ik, ik ga ook nog wel eens mee met. hoe uh, we zeggen. met, uh, met ontwikkelingshulpconvooien en dergelijke. En wij, wij waren. een paar dagen geleden waren we dan. Uh, langs allemaal scholen. allemaal basisscholen. in, uh, in Bergdorpjes. hier om. Uh, dozen met pennen uit te delen. want het is hier allemaal wat. wat armer der, en dergelijke. Dus ze konden die giften in Nederland wel. Uh, uh, uh, dat vonden ze wel lekker. En ja. uh, overal waar je komt, dan moet je vooral wat koffie in gaan drinken met de directeur. En dan komt er nog, nog het liefst iemand bij zitten. En als je heel veel geluk hebt, hebben ze zelf een flaasje raakjes voor je. En uh, ook als je dan, uh, dus nou ja, goed, als je uh, overal op ingaat, is, dan, dan ben je een week bezig om, uh, om al die uh, hulpkofoien uh, uh, te brengen op de plek. Beetje te en dan, dan was het bijvoorbeeld klaar om een uur of uh, zes met, uh, met de ronde. En dan vroeg mijn collega, kom je ook even koffie drinken? Nou ja, dat is dan wel even gezellig. Dus dan drink je even koffie en dan ontmoet je de hele familie. En dan blijkt het dat er stiekem in de keuken al een, uh, al een maaltijd wordt klaargemaakt. Oh, dat is ja. dan, dan ook wel eens een uitgebreide maaltijd die je dan, als je niet snel genoeg bent, ook nog eens moet, moet eten. Wat heerlijk is het natuurlijk, maar uh, ja. anders ben je overal uren, uh, uren, uren aanwezig. Dus ja, gastvrijheid, zeven, uh, vier, uh, absoluut. Ja. En dat is prachtig. Klinkt goed, uh, Stefan. Misschien ja. uh, ga ik ook maar een keertje naartoe. Mm -hmm. Nou, je, je bent welkom, Renze. Heb ik in ieder geval een slaapletje toch? Absoluut, ja, absoluut. <laughs> en dan, dat is ook makkelijker maken, als u mij dan wil interviewen. Ja, precies. Nou, wie weet. Hey, eh, dank voor jouw eerste, voor jouw eerste update uit, uit Kosovo. Er komen er vast nog veel. Graag gedaan. En uh, alle succes daar met het acclimatiseren en uh, opstarten van de werkzaamheden. Dankjewel. En jij straks lekker slapen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Tot ziens. Doei. Dat was Stefan uit, uit Kosovo. Net drie weken geleden daarheen verhuisd. En start daar met de inzet voor ontwikkelingswerk. Maar ook met allerlei journalistieke werkzaamheden. Uh, hij is ook te volgen. Even, moet ik even goed kijken op welke website het ook weer was. Dat is wwwkosovo Mocht u meer willen weten over zijn werkzaamheden daar. Ik heb uh, nog een, uh, een hulpverlener aan de lijn uit het buitenland. En dan wel helemaal uit Mexico. En dat is Jaco. Jaco, goedemorgen. Goedenavond voor ons en goede voor jullie. Ja, hoe laat is het daar in de avond? Het is hier kwart voor negen. Kwart voor negen s'avonds, oké. Okay. Nou, dat is wel nou, een schappelijke tijd. Hm. Toch? Zeer een schappelijke tijd hier. Ja, wat, uh, wat, wat doe je normaal rond deze tijd? Om deze tijd is het uh, de jongens naar bed brengen. Oké, okay. want jou, je, hebt, uh, je hebt twee jongens geloof ik hè? Twee jongens van uh, tien, vijf. Ja, Daniel en David of zeg je daar David? hè. David. He? David, he? David he? <laughs> in, in Mexico leef jij. Wat, ja. het, het, het grote land tussen Noord- en Zuid-Amerika, 111 miljoen inwoners. Ja, heel groot. Je bent zelfs getrouwd met een Mexicaans. Hoe is dat ooit zo gekomen? Ooit door een, een, een, vriend, een vriend van mij. Ik heb samen gestuurd op een bijbelschool in Engeland. Ja. En uh, daar ben ik een Mexicaan tegen mijn lijf gelopen. En ben ik een vriend geraakt. En die hebben me uitgenodigd om in Mexico te komen. En jij zei gelijk ja. ja of, en toen ben ik uh, op vakantie geweest. Ja. En uh, toen uh, zei iemand van de migratie in Amerika, heb in Mexico zo Oh. Ben je er nog? Ja. <laughs> ja mensen, het is Mexico. Even kijken hoor. Ja? Jaco? Ja? Ah, daar ben je weer. Ja, de Mexicaanse lijn uh, viel even weg. Oh. Ik, ik was uh, bij de Bijbelschool en toen had je daar die Mexicaanse ontmoet en toen ging je op vakantie naar Mexico en daarna? Ja, daar ben ik tegen een Mexicaanse vrouw aangelopen. Precies, ja, en daarmee ging je dan naar Mexico. En toen heeft ze jou overgehaald om daar ook echt heen te emigreren. Ja, er zijn meer dingen negel mee geweest. Dus maar. zij was er één van. Oké, okay, zij was er één van. En wat was de rest? De rest was de mensen die hier vroegen om hier te blijven. Oké. Okay. Uh, kun, kun jij eens even uitleggen voor mensen die, uh, die zich hier in Nederland afvragen. wat, wat, wat doet een Nederlander nou weer in Mexico permanent? Wat, wat is jouw werk daar? Waar, waarvoor ben je daar gaan wonen? Ik ben uh, hier sinds bijna 13 jaar vorig jaar binnen de Methodistische. Uh, in Mexico in het uh, Noordwesten. Ja. Hé hey Jaco, uh, ja? heb je nog een ander nummer waarop je, we jou kunnen bellen? Want de, de lijn die, nee. die knippert een beetje. Nee, ik heb het geen nummer die ik heb. Oeh. Nou, laten we het nog even proberen. Maar als het zo blijft... Nee. Ja, misschien moeten we het zo even proberen. La ik, we gaan even wat experimenteren met de lijnen, Jaco. Want je valt, nee. de, halve, de halve tekst van jou die komt niet aan. Oké. Okay. Uh, dus dat is een beetje lastig te volgen. Alsof we door een tunnel rijden. Ik, uh, ik draai even een plaatje en dan gaan we even wat experimenteren ja? met de techniek. En dan uh, praten we zo even verder, oké? Okay? Oké, okay, goed. gaan we even luisteren naar Jamie Cullen, After You're Gone. After you've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying. Someday, when you grow lonely. Your heart will break like mine, for you won't be only.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 After you've gone away. Dank aan uh, Jamie Cullum die even wil inspringen... waar de techniek ons in de steek liet. In ieder geval de Mexicaanse techniek. Maar als het goed is, heb ik Jaco nu weer aan de lijn. Ja. Kijk, dat uh, klinkt uh, nog steeds met een lekkere ruis... maar uh, je, blijf, je bent in ieder geval wel weer te verstaan. Ik, uh, ik was een beetje gebleven bij dat je eindelijk in Mexico bent gewonnen... maar ik weet nog niet zo goed wat je daar precies doet. Ik hoorde iets van voorganger... Ik ben voorganger predikant in de Mexicaanse Methodistische kerk. Oké. Okay. En uh, heb je daar ook een. Uh, heb je daar. Oh, want je hebt toen de Bijbelschool gedaan, dus daarmee was je bevoegd om predikant te worden. Ja, al ben ik hier nog steeds verder aan het uh, bijleeuwen hoor. Oké. Okay. En hoe, hoe oud was jij dan toen jij naar Mexico ging? Ik was uh, 32. 32, oké. Okay. Dus het was ja. ook niet, uh, niet enorm jong, maar toch, het, het, het is toch een, uh, een aardige move. Want je woont daar nu, wat zei je, 12 jaar, 13 jaar? 13 jaar bijna. 13 jaar. Ben je dan ook echt nu een beetje meer Mexicaan dan Nederlander? Uh, ze zeggen, ik ben uh, Mexicaanse Nederlander, dus. Ja. Dus ik ben denk ik meer Mexicaan aan het wo worden Nederlander. Oké. Okay. En, en, en waar merk je dat dan aan? Merk je dat bijvoorbeeld aan hoeveel je, hoeveel je het nieuws volgt in Nederland? Krijg je daar nog iets van mee? Ik probeer het altijd wel te volgen, maar verder probeer ik hier ook wel het nieuws te volgen. En ook... Wat de mentaliteit, hier ben ik meer Mexicaan dan Nederlander. Ja, want... Bepaalde dingen ben ik nooit aan. Oké, okay, zoals? Uh, mañana, hè? Morgen. Mañana. Het, kom, het komt morgen wel. Uh, het komt morgen wel. Ja, precies. Dat is wel een bepaalde Mexicaanse cultuur. Ja. Maar, maar wat krijg je dan uit Nederland mee? Wat zijn dingen die, jij, die, die jou opvallen bijvoorbeeld de laatste weken? Ja, ik probeer het nieuws te volgen en dan uh, de verkiezingen probeer ik een beetje te volgen en dan die, dan die virel en haren. Dat heb je ook meegemaakt. Ja, daar zijn ze mee bezig. Ja. Daar schrik je gewoon van en dan denk je ook daar zijn ze gewoon mee bezig. Dus gewoon, daar ik best wel verdrietig om, triest. Ja, dat <tussent Küu�> uh, yeah. uh, is een beetje een uit de hand gelopen Facebook feest. Is dat in Mexico ook populair, Facebook? Facebook, ja, dat is heel, heel de wereld populair, hè? Ja, nee, zeker, maar ik, ik weet niet. Misschien is Mexico wel weer net de uitzondering. Maar jij zit er ook op? Ik zit er ook op. Kijk. Maar jij was niet uitgenodigd? Ja, ja ik had uh, via een vriendin of mijn vrouw, die heeft ons erop gezet. Oh ja, maar ik bedoel, je was niet uitgenodigd voor het, voor het feestje in Haren? Nee. Nee. Nou, nou en je had anders niet kunnen komen, denk ik. Nee, hey. nee dat is wel altijd... Wat, wat is daar uh, in Mexico op dit moment... Als ik, als ik denk aan Mexico, dan denk ik behalve natuurlijk uh, de maniana-cultuur en het heerlijke weer... denk ik toch ook altijd aan die eeuwige drugskartels. Is dat nog steeds een groot probleem daar? Dat uh, blijft een groot probleem. Dat zal wel een heel groot probleem blijven de aankomende jaren. Ja. En matisch, uh, het blijft gewoon gaan. Man. Maar, maar is, is, wordt daar op dit moment veel actie uh, tegen ondernomen door bijvoorbeeld de overheid? Is er hoop dat, dat, dat het minder wordt? Of is het iets wat ook wel een beetje geaccepteerd is ondertussen? Nou, de overheid die er niet zit, die uh, heeft er alles aan gedaan. En er komt nu een nieuwe overheid. Er komt een nieuwe president en die gaat weer een andere tactiek volgen. Oké, okay, en welke tactiek is dat? Dat wordt eerst zien. Maar hij heeft daarvoor een uh, politieman, de, de, de beroemde politieman uit Colombia... heeft hij daarmee uh, als adviseur genomen. Oké. Okay. En die heeft daar veel ervaring mee om die drugskartels een beetje in de, in de kiem te smoren? Ja. Die schijnt er veel rond mee gehoord te zijn. Oké. Okay. Nou, dus er, er is hoop. Er is hoop. Hey, kun, je, kun je eens misschien wat vertellen over wat, wat, wat je daar persoonlijk bezighoudt? Of waar je de afgelopen tijd mee bezig bent geweest om een beetje concreet te maken van uh, hoe jouw leven daar is? Nou, ik, ik kom dus bij mensen aanruising. Ja. En er dus, uh, zijn twee dingen wat mij erg bezig had. Dat is een, uh, een, een man in mijn gemeente. Ja. En een echtpaar. Het is een oudere echtpaar en die, uh, die zijn al, uh, hij is al een poosje ziek. En dan is het gewoon triest dat je ziet hoe die achteruit gaat en dat er eigenlijk niemand is die hem helpt. Dus geen medici, geen verpleging en hij wordt echt aan het lot overgelaten. Onze oh. kinderen, dus zijn zoon die, die zat was in de drugs, en die is een gelukkig is gelukkig vrij daarvan, yeah. die helpt dan heel veel. Maar dan hebben we zijn dochter die woont in, die is in San Diego en die komt er af en toe eens over. Yeah. Maar dan zijn er de kinderen die, die moeten helpen en die hebben dus ook een. Uh, van beslommeringen aan Wat... werk en andere dingen. Precies, want hoe zit dat in Mexico met, met, met, een, met een zorgstelsel en, en verzekeringen en dat soort zaken? Nee, dat kennen ze niet. Helemaal oh, dat niet? Dat kennen ze wel, maar dat zijn echt voor de, de middenmaat en de rijkere mensen. Oké. Okay. En daar behoort deze, deze man vrouw, deze niet toe? Deze deze mensen zijn echt uh, de onderkanten. En, en wie zorgt er dan in, in dat soort situaties normalitair voor zo iemand? Is, is, is dat dan de familie of, of kan het dat anders? Dat is de familie. Nee, dat is de familie. ja. Maar dan is het eigenlijk een normale zaak. Waarom, waarom raakt deze zaak dan jou in het bijzonder? Omdat het eh, eigenlijk, omdat eh, de, de vrouw dus, die, die is al in, op een hoge leeftijd en die moet hem dus verzorgen. Ja. Dus die, die kan het gewoon niet aan. Die is gewoon veel te zwaar voor haar. Maar is, is dat iets waar jij dan ook nog iets in kunt betekenen? Ja, je probeert zoveel mogelijk te helpen, maar je hebt dus ook andere dingen die je moet doen. Ja. Je kan niet de hele tijd bij me zijn. Een gemeente te leiden bijvoorbeeld? Ja, dat ook. Ja. En, de, en daarbij ben ik ook nog de leider hier van de lokale metrische kerken. Het okay. dus aansteekpunt van de, de bischop en superintendent. Okay. Dus ik heb daar die bevoegdheid ook nog. Ja. Wat, uh, wat staat er de komende week op jouw agenda? Nou, de komende weken, ik heb dus aankomende komende vrijdag, hebben we hier ons gebedsavond. Dat is iedere eind, laatste vrijdag van de maand. Dan ja. hebben we een bidstond van 7 tot 11, s'avonds. Ja. En aankomende zondag hebben we de gezamenlijke dienst, met alle gezamenlijke gemeentes hier in Mexicali. Oké, want het is echt een soort eenheid. Jullie vieren met elkaar dan een kerkdienst. We hebben samen een kerkdienst en okay. dat is echt een groot feest. Wat goed, dat, uh, dat uh, met, zie je in Nederland niet zo vaak. En afloop eten. Na nou, afloop eten, kijk, dat is dan ook dat weer Mexicaans. Is. Dat is ook weer Mexicaans. Lekkere tacos en burrito's. Takos, Rieters, ik weet niet wat, um, wat ze hebben. Want dat zien we altijd wel, dat is een verrassing. Lekker hoor. Hey Jaco, ik, uh, ik moet je bedanken voor jouw update Bedankt, uit, uh, en uit Mexico. Ik en dat je langs wil komen om te eten, want je zei al dat je oh, ja. wil eten. Je bent uitgenodigd. Ik, uh, ik, ik weet je te vinden. <laughs> Super. <laughs> is Dank je wel en succes daar. Bedankt. He. Tot ziens. U luisterde naar Dit is de Nacht van de EO op Radio 1. We hebben het gehad over haren vannacht. We hebben heerlijk naar muziek geluisterd. En we hebben gesproken met hulpverleners in het buitenland. Zo meteen neemt het uitgebreide Radio 1-journaal het over. En ik wens u een hele fijne dag.